1 Uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Papandreou begint onderhandelingen over regering van nationale eenheid. Tientallen doden bij aanslagen in Nigeria. En Nederlandse korfballers opnieuw wereldkampioen. Het weer wolkenvelden, zonnige periode ook. Het wordt 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen eerst plaatselijk bewolkt en grijs. Later breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 14 graden. De Griekse premier Papandreou heeft net een bezoek gebracht aan president Papoulias. En gisteravond overleefde Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement... met een kleine meerderheid van de stemmen. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, goedemiddag. Goedemiddag. Met welke boodschap kwam Papandreou bij de president? Nou, Papandreou heeft de president geïnformeerd over zijn plan om een regering van nationale eenheid te vormen. Het uh, doel van die regering is om ervoor te zorgen dat uh, de afspraken over een nieuw Europees noodfonds door het parlement worden geloodst. En dat is, zei Papandreou, een voorwaarde als we in de eurozone willen blijven. Dus hij heeft duidelijk gemaakt dat, uh, dat het zeer dringend is dat er een coalitieregering wordt gevormd. Ja, want zonder zo'n coalitie komt er niks van terecht, denkt Papandreou. Nee, dat denk ik niet. Uh, maar het probleem is nu dat uh, hoe ga je die coalitie vormen. Uh, want de grootste oppositiepartij is teruggekomen op een eerdere verklaring dat ze steun zou geven. Want die eist namelijk dat Papandreou moet aftreden voor ze dat doen. Uh, er is dus weer uh, ja, een soort impasse. En dat betekent dat uh, ik toch wel verwacht dat uh, de grootse, twee grootste partijen, de socialisten en de conservatieven, binnenkort uh, weer aan tafel gaan zitten. Om een regering te vormen, dat wordt dan, als dat lukt, geen regering van nationale eenheid. Nou, het ligt eraan, want uh, er zullen nog meer uh, partijen bij betrokken worden, is, is uh, waarschijnlijk. We weten dat allemaal natuurlijk nog niet, maar de, het is natuurlijk een beetje vreemd als in die uh, regering niet de grootste oppositiepartij zou zitten. Even koffiedik kijken, Cornie, gaat het hem lukken, Papandreou? Nou, het is heel moeilijk. Ik denk dat het moeilijke onderhandelingen worden. Want uh, ja, zowel Papandreou als Samaras, dat is de oppositieleider, uh, ja, gaan samen niet door een deur, laat ik het zo maar zeggen. Dus er zullen van beide kanten uh, compromissen moeten worden gesloten. Koning Kees in Athene, dankjewel. In het Limburgse dorp Nut is iemand dood gevonden in de loods die gisteravond uitbrandde. De identiteit is nog niet bekend. Maar waarschijnlijk is het de man die sinds gisteravond was vermist. Er was een Poolse medewerker van het afvalverwerkingsbedrijf. dat de loods gebruikte. Een andere Pool raakte licht gewond bij de brand. De politie vertelt waarom de man gisteravond niet werd gevonden. Gisteravond was, alles, uh, was het heel erg donker. Dat moment uh, was iedereen ervan overtuigd. als er nog iemand in de pand aanwezig zou zijn. dan zou die helaas al overleden zijn. En toen is de afweging gemaakt om dan niet verder te zoeken. om geen uh, onnodige veiligheidsrisico's te nemen. Het afvalverwerkingsbedrijf in nut doet ook in asbestsanering... maar asbest is volgens de brandweer niet vrijgekomen. In het noordoosten van Nigeria zijn tientallen doden gevallen... bij een serie aanslagen. Volgens het Rode Kruis zijn er 63 slachtoffers. Volgens getuigen zijn er bommen ontploft bij zeker vier politiebureaus... en bij diverse kerken in de stad Damaturu. Eerder werd ook een militair hoofdkwartier aangevallen. Verder waren er verschillende bomaanslagen... en schietpartijen in steden in de buurt...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 En korter met verlof. Dat heeft staatssecretaris Steven vandaag... op de Open Dag Justitiële Inrichtingen bekendgemaakt. Ook het weekendverlof wordt niet meer standaard... maar moet verdiend worden en ook nuttig worden ingevuld. Chef van Gennep van de reclassering Nederland. Meneer van Gennep, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de plannen van de staatssecretaris? Kijk, ik kan me goed voorstellen dat de staatssecretaris zegt... ...van iemand die in de gevangenis zit, die moet zijn straf uitzitten. Maar waar het bij de reclassering om gaat... ...is dat je altijd oog moet hebben voor maatwerk. En daarmee wil ik zeggen dat iemand die lang in de gevangenis heeft gezeten... ...waarvan bekend is dat lang gestrafte uh, hoge residieve cijfers hebben... ...dat je dan zorgvuldig moet afwegen in elk geval... ...van wat, het draagt, wat draagt het verlof bij aan het voorkomen van recidive, aan die resocialisatie... en dat je dus maatwerk moet verrichten en dat je moet voorkomen... dat je zodanige generieke maatregelen neemt... dat mensen daarbij tussen wal en schip dreigen te raken. Ja, ik bedoel, dus gevangenen die op een gegeven moment heeft zijn straf uitgezeten... en moet zo goed mogelijk terugkeren in de maatschappij. Dat is het maatwerk natuurlijk waar u het over hebt. Helpt het dan als ze later en korter met verlof mogen? Nou ja, dit is wat ik zeg van, uh, ik denk dat je het verlof, het verlof moet in het teken staan, dat zegt Teve ook in het kader van resocialisatie. Nou, dan moet je niet denk ik op voor het meteen zeggen van hoe lang dat moet zijn en op welke tijdstip dat moet zijn in het weekend of door de week. Ik denk dat je per geval moet kijken uh, wanneer iemand op verlof moet gaan om aan die resocialisatie te werken. En als dat in het weekend een nuttige bijdrage daaraan levert, dan zou ook zo iemand in het weekend uh, dat verlof moeten kunnen krijgen. Teve zegt nog iets anders, uh, ze moeten het verdienen. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, wat ik van uh, de beleidsplannen van uh, justitie weet, is dat we mensen goed gedrag moeten vertonen tijdens de detentie. En uh, dan kun je daarvoor beloond worden door onder andere met verlof te kunnen gaan. Oké. Okay. Chef van Gerp van de Reclasseer Nederland, dank u wel voor uw toelichting. CDA-voorzitter Ruud Peetoom is vandaag de gast bij de Raad van Kerken om het asielbeleid van haar partij nog eens uit te leggen. Eigenlijk had minister Leers zelf zullen komen... maar die heeft zich plotseling afgemeld. Verslaggever Roel Pauw. Waar is Gert Leers? Nou, Gert Leers is, uh, denk ik, in Limburg. Maar hij is, uh, hij is hard aan het werk. Alles wat er in de afgelopen weken is gebeurd... Hij heeft uh, alles wat er aan lucht was, aan zijn agenda, er gewoon uitgeperst. En hij moet gewoon zijn werk doen. Dus, uh, maar is toch ook werk als hij hier verschijnt? Ja, dat is ook werk. En uh, hij, uh, ik weet ook dat hij met de Raad van Kerken ook geregeld overleg heeft. Ze kennen elkaar goed... Toegangslijnen zijn ook kort. Maar vandaag, gezien alles wat er in de afgelopen week in zijn dossier is gebeurd, ja, moest hij nou op dit moment echt andere dingen doen. En maar wij vinden het belangrijk als CDA om hier te zijn. Mag mag de kastanjes uit het vuur halen. Nee, nee. Ik, uh, uh, ik kom ook met een. Ik haal ook hier een boodschappenlijstje op. Uh, voor dingen waar ik geen antwoord op heb. En uh, nee, het is uh, want. Iedereen die hiermee bezig is, moet vol in de vuurlinie willen staan. Had Gert Leers hier dan uitgerekend vandaag niet moeten zijn? Want dit zijn de mensen die hij tot zijn bondgenoten zou kunnen rekenen. Ja, en met die mensen heeft hij dus geregeld overleg. Juist omdat hij het belangrijk vindt om, uh, om te horen wat er in het veld, uh, veld leeft. Maar vandaag, deze specifieke zaterdag, lukte het niet. Of is het ook bedoeld om verdere schade te voorkomen? Want Gert Leers is natuurlijk... Uh... Zeker in de ogen van de mensen die hier zitten en niet meer helemaal geloofwaardig als vertolker van het um, christelijk sociale beleid van het CDA. Ja, dat is uw conclusie. Ik heb de mensen hier horen zeggen. De mensen die hier uh, zijn, die, uh, uh, die zien ook Gert Leers aan het werk op, uh, denk ik, uh, een van de moeilijkste plekken die je kunt hebben. Niet iedereen uh, uh, kan in Nederland wonen, laat dat glas helder zijn. En hij werkt op het snijvlak. En net als deze mensen die hier zijn. En ik weet zeker dat hij op de eerstvolgende gelegenheid die zich aandient, zit hij weer met de Raad van Kerken aan tafel. De Raad van Kerken zit zich hardop af te vragen of het CDA nog wel de partner is met wie ze iets te verhapstukken hebben. Ze moeten op alle partijen af. Want uh, uh, alle politici en volksvertegenwoordigers moet dit een zaak zijn die aan, die aan, en aan het hart gaat, waar ze het hoofd bij hebben. Een man van 75 heeft gisteren in een bus in Geldrop... een meisje van 10 geschopt en uitgescholden. De Eindhovenaar is aangehouden. De man had bij het instappen van de bus ook al voor problemen gezorgd. Hij wilde met een strippenkaart betalen. Maar toen de chauffeur zei dat hij niet meer geldig was... bedreigde hij haar. Uiteindelijk betaalde hij wel voor de busrit en liep de bus in. Daarna schopte hij het meisje. Volgens de Brabantse politie was er geen enkele aanleiding voor. Sport. En zojuist is Nier de de tweede dag begonnen van de Nederlandse schaatskampioenschappen Per afstand, Sebastian Timmermans in het IJspaleis in 10,5 Met welke afstand zijn ze begonnen? Ze zijn begonnen met de 500 meter bij de vrouwen. En dat schiet al aardig op, want we hebben zes ritten gehad van de elf ritten in totaal, snelste tijd op naam van Jorien Kranenborg, 39-82. Uh, uh, grappig genoeg, exact dezelfde tijd uh, als gisteren. Toen heeft ze die tijd ook. Gaat ook aan de leiding dus van het algemeen klassement. Maar zal geen Nederlands kampioenen gaan worden. De grote favoriete voor die titel is Thijsje maar wellicht wel. Want zij gaat uh, aan de leiding. Reed gisteren 38-41. En was daarmee toch behoorlijk wat sneller. Meer dan twee tiende dan Margot Boer. De titelverdedigster. En die twee dames staan, sta staan dadelijk in de laatste rit tegenover elkaar. De voorlaatste rit, Annette Gerritsen. Zij werd gisteren derde. En haar tijd van 38-93 was niet goed. Daar was ze ook niet tevreden mee. Ze moeten een hele hoop tijd goedmaken op Boer en Oenema om nog Nederlands kampioenen te kunnen worden. En dan staat er nog meer op het programma vanmiddag. Na de 500 meter bij de vrouwen gaan we de 500 meter bij de mannen rijden. Daar reed Jan Smekens gisteren een hele snelle tijd van 35.08. Kampioenschapsrecord en dus is hij ook de grote favoriet... om voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel uh, te behalen uh, op de 500 meter. Daarna gaan we de 1000 meter rijden bij de vrouwen. Het is dus eigenlijk een beetje sprintersdag vandaag. Favorieten daar wellicht Irene Wust. Hoe is het met uh, Margit Leenstra, die me gisteren een beetje tegenviel op de eerste 500 meter. En wat kunnen daar op de echte sprinters te als Annette Gerrit. Dan de duizend meter bij de mannen, ook altijd natuurlijk een hele mooie afstand. En we sluiten af met eigenlijk de enige, iets langere afstand van vandaag, de drie kilometer bij de vrouwen. Sebastian Timmerman in Tialf. Nederland is in China opnieuw wereldkampioen korfbal geworden. In Shaoqing werd aartsrivaal België met 32-36 verslagen. Volgens aanvoerster Medi Tims was het geen makkelijke overwinning. En het was symbolisch voor het hele toernooi. We hadden ook eigenlijk wat zorgen uh, voor uh, zeg maar de, de, la, ja, de halve finale en de finale. Omdat het allemaal niet liep zoals ze het hoorden te lopen. En uh, ja, we gewoon heel moeilijk zaten, mensen niet in vorm waren. En ja, nogmaals, ja, we maakten ons best wel zorgen. Dus dat we uiteindelijk ja, de halve finale zo goed hebben opgepikt, dat was wel super. En uh, ja, ik denk dat we het in de finale eigenlijk gewoon door hebben gezet. Oranje veroverde in China zijn vijfde wereldtitel op rij. Taiwan pakt het brons door een overwinning op Catalonië. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Erwin de Hart. Dat klopt. Er wordt dit hele weekend gewerkt aan de weg op de A12 en de A27... bij knooppunt Lunette richting Utrecht. En daarom loopt het al de hele dag vast op de A12 Den Haag richting Utrecht. Dus knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, drie kilometer. Het advies is om daar via de parallelbaan te rijden. En dus ook op de A27 Gorkom richting Utrecht file... tussen Houten en Lunette 2 kilometer. Als laatste de file op de A325 Nijmegen richting Arnhem... tussen Elst en Elden staat 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. De Griekse premier Papandreou was bij de president. Hij gaat proberen een regering van nationale eenheid te vormen. In Trenten zijn een groot aantal roofdieren vergiftigd. De politie verdenkt twee jachtveldverzorgers... en Nederlandse korfballers opnieuw wereldkampioen.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 Tros in bedrijf. Bas van Derven. Goedemiddag, welkom bij Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over Ondernemend Nederland. Met vandaag de directeur van Heineken Nederland. Over de relatie tussen bierbrouwers en horecaondernemers. ondernemers De directeur van Aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar uit Makkem. Over de kracht van familiebedrijven. In tijden van crisis en in de rubriek geld verdienen aan hebben vandaag twee studievrienden die maatschappelijk verantwoord rijk hopen te worden door breiende oma's in te schakelen. En verder houden we hier op de hoogte van het NK schaatsen in Veen. Dat gaan we meteen doen. We gaan naar Sebastian Timmerman, mijn collega, die staat voor NOS langs de lijn bij de 500 meter vrouwen. Sebastiaan, wat gebeurt daar? er zijn nog twee ritten te rijden en uh, dus is de ontknoping aanstaande van dit uh, Nederlands kampioenschap op de 500 meter de snelste tijd uh, na de ritten die we gehad hebben, de negen ritten die we gehad hebben staat op naam van Laurine van Riesen uit de ploeg van Jack Ori 39-04 over de tweede omloop, ze gaat ook aan de leiding in het klassement over de 500 meter van gisteren en van vandaag, nu Annette Gerritsen in de baan tegen Janine Smit die rijdt ook voor de ploeg van Ori Gerritsen deed dat in het verleden, maar rijdt tegenwoordig voor de ploeg van Marianne Timmer, de ploeg van Liga en in de eerste 100 meter is Janine Smit iets Sneller. En dat ziet er niet zo best uit voor Anette Gerritsen... die gisteren ook absoluut niet tevreden was met haar 38-93... waarmee ze slechts derde werd en een hoop achterstand heeft... een, een grote achterstand heeft, heeft op Thijsje Oenema. En op de baan heeft Gerritsen nog wel een lichte voorsprong... naar de tweede bocht op Janine Smit. Maar die Smit, een jong talent uit Friesland, gaat toch aardig mee. Gerritsen wint wel de rit. Gisteren 38-93, vandaag zelfs een honderdste langzamer. 38-94. En dat betekent dat Margo Boer en Thijsje Oenema echt... Uh, flink in de fout zullen moeten gaan in de laatste rit die dadelijk ook gelijk gaat worden gereden eh, om eh, voor Gerritsen om nog een uitzicht te houden op de Nederlandse titel. Dat zit er dus niet in voor Annette Gerritsen, maar een medaille heeft ze sowieso al wel binnen, want ze staat op de eerste plaats in het klassement met nog één rit te gaan. Maar die tijd van 38,94 die is dus niet al te best. Janine Smit reed trouwens 39,24 en dat was net zoals gisteren voor haar een persoonlijk record. Nu de laatste rit en die gaat tussen Margot Boer en Onder maar strak gezicht bij Thijsje Oenema die voor de ploeg rijdt van Renate Groenewold. De ploeg luistert naar de naam Op is Op, Voordeelshop. Kleine sponsor voor de ploeg van Renate Groenewold... die heel lang op zoek was naar een sponsor... en uiteindelijk dus een geldschieter vond. 38 41 gisteren voor Oenema. 38, 65 24 ste langzamer dus Margot Boer... die die 24 ste nu goed moet gaan maken. U hoorde wellicht een fluitje. Dat was omdat Thijsje Oenema een beweging maakte... voordat het startschot viel. En dat betekent dus een valse start voor haar. En dat betekent ook meteen dat Margot Boer ook extra op moet gaan letten dadelijk bij de tweede start. Want uh, tegenwoordig, dat is al trouwens een aantal jaar geld... dat er nog maar één valse start per rit mag worden gemaakt. Dus niet alleen Thijs Joenema. maar ook Margot Boer moet nu extra opletten... om uh, niet gedisqualificeerd te gaan worden. Dat zou natuurlijk sneu zijn zo in die laatste rit. 23 jaar is Thijs Joenema. Zij kan voor het eerst in haar carrière... een Nederlandse titel bij de senioren gaan behalen. Margot Boer werd vorig jaar voor de tweede keer... Nederlands kampioen op de 500 meter. En nu zijn ze wel... Goed Weg. De betere start lijkt me voor Thijsje Oenema, die gestart is in de buitenbaan. En inderdaad, na 50 meter voor ligt. en die voorsprong ietsje uitbreidt. Na 100 meter, 10.47 voor haar. De tweede openingstijd, 10.77 voor Margot Boer. En dan zie je inderdaad terug in die tijd over de eerste 100 meter... dat Boer wat moeite had om op gang te komen. En ziet het er goed uit voor Thijsje Oenema. Ook omdat de kleinere Oenema naar de langere Margot Boer toe rijdt op de kruising. Nu door de tweede binnenbocht. Daar mag Thijsje Oenema geen fouten maken. En dan lijkt ze toch op weg naar de Nederlandse titel als ze niet stilvalt in de laatste 100 meter. Oenema of Boer? Ik denk dat het Oenema gaat worden die de rit wint. Dat doet ze inderdaad. En met 38 68 rijdt ze ook andermaal de snelste tijd. En dus is zij inderdaad Nederlands kampioene. 38 83 de tweede plaats voor Margot Boer. En dus ook tweede in het klassement. De bronzen medaille gaat naar Annette Gerritsen. Vierde wordt van Riesen en vijfde Anies Das. Maar de titel voor het eerst in haar carrière een Nederlandse titel. Ze is 23 jaar en komt hier uit Heerenveen. Thijsje Oenema. Een, een mooie thuiswedstrijd, dankjewel. Sebastian Timmermans wordt u van NOS langs de lijn. Straks na twee, of rond twee, is niet helemaal vast te plakken. Dan gaan de heren de 500 meter rijden. En dan gaan we uiteraard ook even kijken in Tijalf in Ereveen. U bent bij Trost in Bedrijf, ik ben Bas van Werven. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het draait het deze week allemaal om Griekenland. Hoe de vooraanstaande economen en politici over de schuldencrisis denken, dat weten we inmiddels wel. Maar de mening van succesvolle ondernemers daarover hoor je iets minder vaak. En dat terwijl je als ondernemer toch bovenop het nieuws zit. Laten we beginnen met de visie van Olsja Gulzen, die is eigenaar van modemerk Supertrash. Ik word er zo depressief van. Ik, heb zin van, ik luister maar niet eens meer ja, wat er allemaal aan de hand is. Want ik vind het niet gezellig. Ik heb zin in een leuke dingen in mijn leven. En dat hele crisisverhaal, uh, laat ik maar even links liggen. Het klinkt misschien heel dom, maar dat is gewoon de manier waarop ik ermee omga. Ja, die eurocrisis is inderdaad helemaal niet gezellig. Gelukkig heeft Harald Swinkels, medeoprichter van de Nederlandse Energiemaatschappij... wel een duidelijke mening over de kwestie Griekenland. Kijk, als ik bij een bank geld ga lenen en ik vervals mijn cijfers... en die bank komt twee jaar later het geld halen en zegt je hebt je cijfers vervalst. sorry... Dan moet ik bloeden. Ja, maar ga eerst maar eens je geld halen bij de bank. Voorzitter van MKB Nederland, Hans Biesheuvel, die beklaagde zich deze week maar weer eens over die bank. Want die doen volgens hem te moeilijk bij het verstrekken van leningen, met name het MKB. Wat er nu gebeurt is dat er door een aantal sectoren eh, blijkbaar gewoon een streep gezet wordt. De sectoren die het dan moeilijk hebben. En als je ondernemer in die sector bent, succesvol of niet, eh, dan is de bank eigenlijk niet geïnteresseerd om met je in gesprek te gaan. Nou, dat vind ik onacceptabel. Ja, en dan de man die de grootste kralenreiger van Nederland bleek... Jan Alberts, oprichter van Alberts Industries... maakte deze week bekend terug te treden als bestuursvoorzitter. Hij verwacht geen tweede crisis. Ik denk niet dat we een vergelijkbare situatie krijgen... die in twee, eind 2008, 2009 is ontstaan. Ik denk dat de zaken beter onder controle zijn... en dat de bedrijven, ook wie, aan wie wij leveren... Aanmerkelijk minder voorraden hebben. Een bedrijf dat momenteel zeker over minder voorraden beschikt... is de HEMA, met name één type taart. Donderdagavond, via hun webshop... werden er ineens miljoenen taarten besteld. Jullie op het veld van uh, HEMA. Hij is ook pas vanaf september te koop... maar blijkbaar uh, spreekt hij erg aan. Ja, zeker als die taart in de webshop te koop gezet wordt voor... 0 euro. Dat is een buitenkantje dat u gemist heeft. Dankzij de social media werden er ineens miljoenen besteld. Nou, miljoenen duizenden besteld. Typfoutje, foutje, zegt de HEMA, maar wij zeggen... Een zeer geslaagde marketingcampagne. Als u weet dat de HEMA deze week 85 jaar bestaat. Weekoverzicht, weekoverzicht. Gebrek aan concurrentie, niet transparant. Zo luidt de stevige conclusie van het rapport Randement en Relatie. dat deze week uitkwam. En dan gaat het hier nou eens niet keer over de financiële sector. maar over de relatie tussen bierbrouwers en horecabedrijven. Veel cafébazen die blijken met handen en voeten gebonden te zijn... aan hun toeleverende brouwerij, die ofwel geldschieter... dan wel is of een combinatie van die twee... en daarbij allerlei voorwaarden kan stellen... waarbij de kastelein in hun wurggreep terechtkomt. Nou, Dat klinkt niet goed en daarom hebben we aan tafel... Philip de Ridder, het algemeen directeur van Heideken Nederland. Meneer de Ridder, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van Werven. Ja, voordat, voordat we het gaan hebben over bierbrouwen, cafébazen... en allerlei andere ellende krijgt u eerst vier vragen voor de kiezer, waarop ik u vraag kort antwoord te geven. Dat doen we elke week met een, met een van onze gasten. En vandaag bent u de gelukkige. Nou, kijk aan. Daar komt vraag 1. Bent u er klaar voor? Helemaal. Vier vragen. Van welk ander bedrijf had u directeur willen zijn, meneer de Ridder? Van mijn eigen bedrijf. Waar ligt u s'nachts wakker van? Ik lig wel eens wakker um, als mijn hart aan het pompen is omdat ik uh, net één glas mooi Heineken te veel heb gedronken. Wat was uw grootste business blunder? Um, mijn grootste business blunder is een goede vraag. Die zijn er zeker. Um, nou, dat heeft ook wel een beetje met die horeca te maken. Ik zal niet een specifiek geval noemen. Maar het vertrouwen wat je vaak in een relatie hebt, wat dan beschaamd wordt, ja, dan, dan voel ik dat wel als een blunder van mezelf. Waar heeft u tot nog toe het meest geld mee verdiend? Ik heb het meest geld verdiend uh, met verhoudingsgewijs het meest geld verdiend. Met het onderhouden van tuinen toen ik jong was. Toen voelde ik me erg rijk. En uh, ik moet zeggen, mijn werkgever zorgt goed voor me. Dat is mooi, dank. Philip de Ridder, de baas van de algemeen directeur moet ik zeggen, van, de, van uh, Heineken Nederland. Maar ja, dat bent u de baas. Hè? Even terug naar het rapport. Rendement en relatie. Gemaakt in opdracht van de Koninklijke Horeca Nederland... en gaat over rendementen van de horecabedrijven en hun relaties met bierbrouwers. Allereerst, het is een kritisch rapport. Bent u blij met het rapport? Ja, ik ben uh, blij met de transparantie die uh, leeflang Consouius uh, heeft geboden. Hm. Ja. Uh, toch, jullie komen er niet goed vanaf hè, als bierbrouwers. Uh, totale sector kun je wel wat vragen bijzetten. Uh, en terecht dat dat ook gedaan wordt door leeflang. Het is een situatie die wij als Heineken Nederland al een jaar of tien aan de orde stellen. Waar we ook niet gelukkig mee zijn. Ja, laten we even, even voordat we de kritiek filteren even wat basisfeiten neerleggen. Aan hoeveel horecagelegenheden levert u bier? Nou, Dat is Heineken. groot, uh, maand per maand, maar dat ligt tussen de 20.000 en 25.000 En Hoe groot is dat? Percentueel is dat zo'n beetje de zo helft van de, de markt? He? Ja, correct. Uh, uh, en dat betekent dat een andere bierbrouwer daar niet mag leveren? Daar heeft u een exclusief contract mee met die 25.000? Nou, niet zeker niet. Met alle 25.000. Maar met heel veel wel? Eh... Uh, als u een binding ervaart uh, als horeca doordat je de tapinstallatie in bruikleen krijgt van een, uh, van een brouwer... Maar alleen maar Heineken uitkomt dan. Daar hebben we het over. D als dat in bruikleen wordt verstrekt... is er wel de bedoeling dat er een van onze merken doorheen wordt getapt. Precies. Ja. Ja. Maar daar begint het al. Het zou ontzettend verstandig zijn als horeca-ondernemers... zelf hun tapinstallaties aanschaffen... Hm. Hm. Ja. Daar gaan we zo verder op in. Een van de andere spelers in de markt, en dan kunnen we daar beginnen. Er zijn er nog twee, twee grote gevolgen volgens mij. Hè? Bavaria uit het zuiden van het land en Inbev een Belgische. Nou, eigenlijk hebben we in Nederland nu de situatie... dat er drie wereldspelers uh, uh, opereren in de Nederlandse markt. Ja. Dat is AB Inbev, Anheuser-Busch inbev ja. um, Dat is SAB Miller, een van de origine Zuid-Afrikaanse brouwer... die Gols een paar jaar geleden heeft gekocht mm -hmm. En heineken en het familiebedrijf waar het vandaag ook over gaat... Uh, van de familie Swinkels ja. uit Lieshout, Bavaria. Bavaria, precies. Uh, even terug naar die kritiek. Want u zegt net al, ja, er is kritiek... maar er zit ook iets aan de kant van de, van de horecagelegenheden zelf. Die moeten zelf eens een, een andere broek aantrekken. Uh, want de kritiek die er is, u heeft veel te veel macht... omdat er afnameverplichtingen zijn, geen kortingen worden gegeven... waardoor het rendement voor die horecaondernemer onder druk komt te staan. Klopt dat? Herkent u zich in dat beeld? Ja, dat klopt. Dus um, als je kijkt naar de laatste 15 jaar als horecaondernemer... dan hebben de meeste horecaondernemers het ontzettend zwaar gehad. Uh -huh. We hebben allereerst een beweging gehad, een trend in de markt... waarin plattelandskroegen verlaten werden. Want de bezoekers gingen zich steeds meer melden op de steden, op de pleinen. Ja. Er moest vermaakt worden. Je kon niet meer achter de toog blijven hangen en wachten op je clientele... maar je moest ondernemen in je zaak. Daar hebben veel plattelandskroegen het heel erg moeilijk mee gehad. Uh -huh. En de laatste vijf jaar heeft het rookverbod, maar ook de crisis... waarin je een verschuiving ziet van horeca naar het verbruik thuis... Uh, daar hebben horecabedrijven onder te leiden. En de bedrijfschapcijfers zijn ook dramatisch de laatste jaren. Maar zou je de, de ontwikkelingen die nu geschetst worden... in het rapport van Koninkrijk en Nederland... zou je kunnen zeggen dat veel bedrijven uh, door die tendens in de handen van de bierbrouwer gedreven zijn. Die, ja, die hadden een omzetverplichting natuurlijk. Hè? Die moest bier kwijt. Dus die heeft gezegd, ik neem je kroeg wel over. Jij gaat wat meer uh, spelletjes achter de bar doen... Uh, ik lever de tapinstallatie de complete binnenkant en ik huur je pand voor je, ja, die ja. afhankelijkheid nou, De is te veel te ver die, die, die meneer tapinstallatie meneer. die leveren wij al 30 jaar als ja. branche, ja. en wat belangrijk is, is dat dat in principe als je dat alleen afneemt van een van je leveranciers, helemaal niet tot een binding leidt, want brouwers hebben met elkaar afgesproken dat ze die tapinstallaties van elkaar overnemen, als de hoorke ondernemer zegt, ik ben niet meer tevreden over ik ga naar, die een, markt, ander ah, ik ga naar een ander ja. dan hoeven we tenminste niet de hele bar weer te slopen uh -huh. maar neemt men uh, als brouwers dat van elkaar over voor een prijs. Ja. Nou, daarmee is het grootste deel van de bindingen weg. Waar hoor ik ondernemers zich absoluut doorgebonden voelen en ook zijn, is als ze vragen om een financiering, als uh, pandjesbazen uh, Alleen het bedrijf of nee het pand willen verhuren aan een brouwer. Want dan zijn ze zeker van een huur. En dan verhuren wij door aan de hoor ik ondernemer. En ja. dan. Met dat risico in onze achterzak ja. willen wij ook wel dat hij graag onze merken verkoopt. Uiteraard, maar daarbij gaat u eigenlijk bankieren. Daarbij ga je uh, verhuurder worden dat van klopt. Is dat wel een wenselijke situatie? Als nou, we nu niet. het rapport zien, dus nee. niet. Maar nee. Wat gaat u dan doen? Wat gaat u doen met, met de gegevens uit dit rapport nu? Nou, Heineken Nederland, dat komt ook uit het rapport, is eigenlijk de, de speler in de markt die het minste bindt. Hm. En onze ondernemers die al een lening van ons hebben, hè, een financiering... kunnen ook met een maand opzeggen. En als ze dan gewoon de financiering terugbetalen, zijn ze vrij... Ja, maar dat om te moet gaan even en te rekenen. staan. waar ja. ze willen. We horen meneer Biesheuvel van MKB ja. Nederland nu net zeggen... Jij, ga maar eens bij een bank om geld leuren. Ja, ja, dat, dat is er echt er niet, niet de Catch uit, 22 en die is ja. ook heel ongezond. Daar, ja. daar is leeflang scherp over en daar heeft hij ook gewoon gelijk in. Ja. Dus we moeten eerst die horecamarkt gezond maken... Um, dat is al een jaar of drie bezig. Ja. Er sluiten bedrijven, er zijn te veel horecabedrijven mm -hmm. in de Nederlandse Maar we markt. zien ook succesvolle horecabedrijven, laat dat duidelijk zijn. Hè. Die zijn vaak in handen van eigen ondernemers, hebben het eigen pand... hebben alles, alles behalve die tapinstallatie. En die doen het wel goed. Die eigen bazen die op hun geld zitten, uh, die zijn veel succesvoller. Kopt. Is dat te verklaren? Die afhankelijkheidsrelatie zou je kunnen opmaken, heel kort de bocht uit, die, uit, uit dit rapport. Die afhankelijkheidsrelatie van die bierbrouwer zorgt ervoor dat het ondernemen ophoudt. Nou, die conclusie zou ik niet willen trekken. Er zijn vele ondernemers die in pand... Hè, wij hebben ongeveer 200 eigen panden in Nederland... Ja. Um, als je in café hoppen onderneemt... ben je zeer goed in staat om een goede boterham te verdienen. Ja. Terwijl toch het pand van ons als brouwerij is. Dus dat is niet een een op één relatie. Maar het is wel zo dat als mensen in de toekomst... ondernemers zich echt als ondernemer zouden opstellen... En naar als ik morgen een horecabedrijf zou willen beginnen... dat is misschien een mooi voorbeeld. Wat zou ik nou doen als Philip de Ridder zijnde? Uh -huh. Ik zou zorgen dat ik wat eigen vermogen meenam. Dus misschien eerst eens even wat geld verdienen. Uh, dan ga je naar een financier, een bank. Lijkt mij uh, de aangewezen partij. Uh -huh. Nou, we hebben net het MKB-plaatje gehoord van meneer Biesheuvel. Dat ziet er op dit moment niet goed uit. Al die banken zijn die balansen aan het schoonmaken. En willen zeker geen horecafinanciering op hun balans hebben. Uh -huh. Dus ik denk dat... Eigenlijk de innovatie de komende drie jaar ook een beetje stil zal liggen. Maar terug, wat zou ik dan doen als horecaondernemer? Ik zou toch een financiering proberen te krijgen en niet bij een brouwer. Want een brouwer moet brouwen en ja. niet een bankier dat, zijn. Dat is ook uw opstelling. U ja. gaat gewoon niet Correct. meer financieren. Wij financieren steeds minder. Ja. He, dus er is in drie jaar al 30% meer, minder financiering maar maar uitgezet. Maar dat moet helemaal eruit gaan? Wat U mij betreft wel, maar dan wel allemaal. Dus allemaal, ben, alle, alle andere brouwers ook? Ik ben erg voor een vrije markt, een ja. liberale markt. Ja, ah, U weet, dit is een vechtmarkt, die biermarkt, die kent u als geen ander. Nou, maar de, ik, ik, ik, ik heb krijg erg veel tofie. geloof in onze merken en onze services. Maar is er, ik is durf er, de strijd er, wel aan. Ja, maar is die, is die strijd ook een level playing field... als je kijkt naar die andere aanbieders, andere biermerken, willen die mee? Want die denken ook wat Heineken niet doet en niet financiert. Het is een kroeg die ik straks in mijn, uh, in mijn invloedssfeer krijg. Daar kan, ik, daar kan ik wel geld aan verdienen. Ja, maar wat, wat krom is in de huidige markt is dat, wat ik u net uitlegde... Hm. Wij kunnen uh, als brouwerij nog steeds financieren... maar een horeca-ondernemer mag na een maand ons opzeggen... En bij een ander, uh, wij hebben dus ondernemers die ons verlaten, die zijn ontevreden over ons, gaan een ander biermerk tappen hmm. en dan zetten ze hun handtekeningen onder een contract van die andere brouwer waarmee ze vijf jaar vastzitten. Ja. En dat begrijp ik niet. Ja. En daar ik gaan... zou, als ik hun was, dus alleen bent... nog maar liberale overeenkomsten tekenen. U heeft een, een clean slate inmiddels een schone lijf naar, naar uh, ondernemers. Oh, worden ook fouten gemaakt ja. hoor. Begrijp mij goed. Daar ik zijn zeg er... niet u... dat wij hier de schoonheidsprijs verdienen. U... Het is een markt, en Leeflang heeft dat goed omschreven, die eigenlijk niet gezond in elkaar zit. Ja. En dus aan u om te saneren. Toch een paar jaar geleden, dat weten we, niet eens zo lang geleden. U duidde er net al heel even op uw grootste business blunder. Dat was een Amsterdamse ondernemer, meneer Kooistra... die uh, uh, uiteindelijk uh, uh, letterlijk het loodje legde. Uh, Zij zelf al gekozen. Zei, absoluut. Ja. Zij daarvan dat dat mede te danken was aan de opstelling van de Bierbrouwer. Heeft dat ook de ogen geopend? Nee hoor, wij, wij zijn al heel lang bezig met dit beleid, sinds ja. 2000... waarin wij, wij hebben zelfs een special op juridisch uh, vlak uitgebracht... Uh, naar alle horecaondernemers toegestuurd van... Mm -hmm. doe dit nou niet meer, leg ja. je niet elke keer weer vast. Um, maar het is taai, leeflang omschrijft het ook. De relatie tussen de brouw en de horecaondernemer mm -hmm. is vaak heel vriendschappelijk... Um, en Leeflang stelt daar terecht eisen bij. Die zegt, ja, is dat nou wel gezond dat ze zo dicht tegen elkaar aanschurken? Nou, op het moment dat je dus dat wat liberaler maakt... gaat een hoorkeondernemer ondernemer ook beter onderhandelen. Ja. Even naar iets anders, want we hebben het nou over, over allerlei moeilijke toestanden. Bier zelf, mooi product. Absoluut, vind het lekker. Alleen steeds minder Nederlanders gaan bier drinken. De, de consumptie ja. per hoofd van de bevolking daalt, klopt, ja. ja. En dat Afrika beginnen ze maar daar heeft u niks mee te maken. Die nou, zijn drie, drie grote trends ja. daar. Uh, aan de ene kant uh, de vergrijzing. Bier, uh, bier wordt minder gedronken op uw en mijn leeftijd dan ja. uh, door een 25-jarige. Hoewel, volgens mij, wij er ook niet echt in spugen met z'n tweeën. Maar... U zei net dat u hoofdpijn kreeg. Ja, straks, ja zo nu en dan. <laughs> Maar dus de vergrijzing is een trend die je ziet. Ja. Daarnaast uh, allochtonisering. He, er zijn veel nieuwe Nederlanders die vanuit geloofsovertuiging... Uh, wat anders tegenover alcohol staan dan wij. Ja. Uh, en de derde is eigenlijk verantwoord alcoholgebruik. Ja. Wij zijn natuurlijk toch heel sterk bezig om de consumptie onder de 16 te stoppen. Ja. Punt. Moet niet gedronken worden onder de 16. Uiteindelijk leidt dat wel tot een lagere verkoop. Ja, en vrouwen maar niet aan het bier willen, wat gaat u daar nou aan doen? Nou, een, van het de mooiste, vrouwenbiertje. een van de mooiste anekdotes en onderzoek is dat vrouwen... Ja. die vinden twee dingen vervelend aan bier drinken. Die mm -hmm. vinden de bitterheid niet lekker. Uh, en het... Koolzuur spreekt ze vaak tegen. Dus vrouwen vinden het heel gênant om in gezelschappen... een oprisping vanuit hun maag te krijgen. Mm -hmm. Dat is een mooie omschrijving voor een boertje later. En, en ze vinden vaak die bitterheid niet, uh, niet toegankelijk genoeg. Mm -hmm. Dus wat Heineken gedaan heeft, uh, ik denk nu drie jaar geleden... is de propositie ice cold in de markt te zetten. Waarbij bier bij bijna nul graden wordt gepresenteerd. En dan proeft die bitterheid niet zo goed. Mm -hmm. Dus daar zien we onze eerste vrouwelijke als al. als Vrouwenbier, hè? Nee, dat bepaalt geen vrouwenbier. Nee, maar Coca-Cola is het destijds ook. niet. Cola Light. Het ja? bleek ineens door vrouwen gedronken te worden. Alleen maar, dat zorgde erg voor kelderen van, van het grote deel van de Coca-Cola. Dus hebben ze Cola Zero bedacht. Nou, u bent nu begonnen met Zero, maar uh, komt er nog eens een Nou, we, een, we een hebben net wiekse, varie, wiekse Witte en Wiekse Rosé ja. 0.0 gebracht. Ja. Wordt veel door vrouwen gedronken en we hebben een nieuwe categorie geopend. Ja. De cider, uh, de appeltjes-cider-categorie, uh, ja. waarbij Jills en Strongbow cider, spelen zijn. Cider gewoon cider of niet in Nederland? Ja, maar cider, als u ja, dat ja. liever heeft, dan noemen we het, ja, het niet nu cider. Ja. Um, maar daar zie je dus dat we zeer goed in staat zijn om nieuwe consumenten naar ons toe te trekken. Oké. Okay. De ridder, ridder, ik vind het fijn dat u dat u even wat maar u, u moet blijven. Vooral blijven we gaan verder praten over uh, familiebedrijven. Philip de Ridder, algemeen directeur van Heineken Nederland, dank trouwens. Uh, gaan want gaan ja, familie, u bent eigenlijk ook een beetje familiebedrijf. Heineken, zeker, er zit, er zit, er zit We hebben steeds... een sterk familiegevoel uh, in onze onderneming. De Carvalho, die ooit geboren werd, Heineken, in uh, correct uh, niet in de boord, maar wel uh, als groot aandeelhouder, volgens mij. Ja, nog en steeds... in de toezichtsraad van ja. Heineken Holdings, mevrouw de Carvalho. En Heeft u de film al gezien of niet? Heineken, nee, dat, dat ik heb, ik, dat is heel apart. Ik ben, ben? Bij Heineken begonnen. En een week later werd meneer Heineken gekidnapt. Mm -hmm. En ik heb dat zo intensief beleefd. Ik was toen vertegenwoordiger in Rotterdam. En ja. de Rotterdammers hadden het gewoon met mij nergens anders over. Hm. Uh, je zag echt die... Dat was een icoon ja. van de Nederlandse industrie werd gekidnapt. Ja. En dat was het onderwerp van gesprek. Ja. Ja. Dus ja. om nou naar een, een soort film te gaan... waarin dat nog eens verbeeld daar heb ik helemaal nou, niet zin in? Nee, dank u wel. Maar blijf zitten... Volg ons ook op Twitter, volg ons ook op Twitter. Het Tros in bedrijf. Ja, familiebedrijven, ik zei het al, blijken veel meer bestand tegen crisis... dan bedrijven die niet door bloedverwanten en aangetrouwden worden gerund. Zo blijkt het onderzoek van Nijrode gisteren gepresenteerd. En volgens de onderzoekers is 80% van de directeuren van familiebedrijven... ervan overtuigd dat hun bedrijf over 25 jaar nog bestaat. En een groot deel van hen zegt dat dat komt omdat ze een familiebedrijf zijn. Maar ja, wat is 25 jaar... Voor de man die nu aan tafel zit, Jan Tichelaar, directeur van het oudste funderingbedrijf in Nederland, aardewerkfabrikant De Koninklijke Tichelaar uit Makkem Meneer Tichelaar, welkom. Dank je. Wat, hoe oud is het bedrijf? Nou, dat weten we niet precies. We weten wel dat we <laughs> ouder zijn dan, uh, dan een, de oprichting ligt voor 1572. Dat we zijn ouder dan 440 jaar. Oké, okay. en de dertiende generatie Tichelaar aan het roeren. Ja. ja. allemaal Jan? Nee, we hebben Pieters tussendoor. Heel keurig <laughs> ja, dat hebben we dat verdeeld. Een ja. beetje verdeeld. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja. Uh, u zegt al, ja, het oudste weten we niet helemaal. Er is een touwfabriek van de Lee, die zijn het 1545. Ja, dat is inderdaad een puntje dat, uh, de, dat is. Het is geen strijd, maar inderdaad, uh, Roberto Floren van Nijrode heeft het onderzoek ooit gedaan. M 1545 blijkt het geboortejaar te zijn van een van der Lee. En uh, nou, op zijn geboorte heeft hij geen bedrijf geleid. Wij hebben ons oudste document is 1572, wat ik zei. En dat is een. Een, een, een aanwijzing op een kaart... Precies. En dat, daar een, een dat, steenfabriek. dat er een steenfabriek was. en Die was er misschien ook al 50 jaar langer. Dus ja. wij vinden eigenlijk dat wij ouder zijn. Dus Bovendien hebben wij onafgebroken in de tijd... allerlei documenten die aantonen... dat ja. we op deze plek nog steeds keramiek maken. Oké, okay, 1572 stond u op de kaart. Hè? Dat kunnen Zo weinig bedrijven zeggen. Uh, en van steenfabriek tot aardewerk. Hè? Ja. U bent nou niet echt een doorsnip pottenbakker, Nee, eh, nee we zijn nooit, nooit echt een pottenbakkerij geweest. We zijn begonnen als steenfabriek inderdaad. Ja. We hebben stenen geproduceerd voor... Uh, die eigenlijk werden geëxporteerd tussen aanhalingstekens naar Holland. Ja. en Naar de bouw van de grote steden Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam. Ja. Dat hield ze een beetje op in uh, 1680. Mm -hmm. en toen was die markt verzadigd. Bovendien waren alle houten huizen. Veel eerder was er een brandverordening dat houten huizen moesten vervangen worden door stedenhuizen. Ja. Dat was een beetje klaar. Dat kan je nou niet voorstellen. Maar de steden waren op een bepaald moment klaar voor 50 of 100 jaar. Dus er moest wat anders gebeuren. En uh, mijn verre voorvader, uh, Frederik Jans, die heeft. Uh, besloten om te, te transformeren het bedrijf van een steenfabriek... naar een aardewerkfabriek. Ja. En een aardewerkfabriek heb je andere grondstoffen... ander vakmanschap nodig, andere, je moet glazuren, je moet ook gaan decoreren. Dus dat, dat is nogal wat geweest ja. in die periode. Dus je ja. moest echt converteren naar een heel ander bedrijf. Ook met een andere markt. Ja. Dat heeft hij gedaan. En dat eigenlijk hebben we 200 jaar lang hebben we tegels en grof keramie, of zeg maar grove schotels gemaakt... voor dagelijks gebruik. Ja in de periode dat in Delft van die hele mooie pronkstukken werden gemaakt... Precies, voor de veel bij, rijkere mensen. Bij, bij een, een andere oude fabriek, de fles. Ja. ja, precies. Ja. Die begonnen daar al mee. Maar dat makker maar aardewerk. Wat is er nou anders aan dan het uh, Delfts Blauw, wat we kennen? Nou, dat is, dat, dat, dit is er enorm uit te wijden. Delfts Blauw is... Je hebt eigenlijk Delfts Aardewerk, cultuurhistorisch is Delfts Aardewerk... Ja. gemaakt van een lokale klei. Mm -hmm. Als je die elkaar bakt, dan moet je hem bedekken met een, met een tin glazuur... om hem wit te maken en je ja. decoreert op die, op die glazuur... en die decoratie versmelt bij een tweede keer bakken in dat glazuur. Ja. Dat is Delfts Aardwerk. Okay. Dus elke curator van een museum zegt vragen wat is Delfts Aardwerk? Dat is verbonden aan die techniek. Juist. Delfts blauw... Van alles zijn, dus dat, dat is het ook. Uh, en wat die hier op schip op tegen nou, dat nou dan hoor ik keurig het <laughs> antwoord. Dat hoort u mij niet zeggen, maar het is wel gek dat dat, dat spul met containers hier naartoe gaat ja, ja. uit China en dat ja. Chinese toeristen het vervolgens in een sea by flight als je weer terug mee naar China. Ja. Maar in ieder geval, de. Andere Nederlandse bedrijven die zijn, die zijn overgestapt van lokale kleine ingekochte klei, maken Delfts blauw. Wij zijn het enige overgebleven bedrijf die oorspronkelijk Delfts maken. maakt. Wat een beetje oh. een gek verhaal is. Want u haalt in Markham, haalt ja. u Delfts kleid? Ja. Nee, we halen makkermerkleien. Klein. is techniek uit de, de techniek techniek uiteraard. Uiteraard. Ja, precies. je ja, ah, te los. Maar een familiebedrijf, en zo lang... Uh, nou heeft u in 1990 besloten dat het ook eens allemaal anders moest yes. na 200 jaar. Ja. Wat bent u gaan doen? Nou... En waarom? <coughs> Niet in 1990, toen ben ik wel gekomen. Dus ik na mijn uh -huh. afstuderen in Delft werkte bij de Hooghovens. En het, het was een moeizame periode geweest voor het bedrijf. En ik werd gevraagd om te komen helpen. Ja. Wat ik aanvankelijk helemaal niet van plan was. Wel gedaan, geen moment spijt van gehad. Uh -huh. Om tot de ontdekking te komen, hè, aanvankelijk zo groen als glas, maar toch lerend. Dat ja, die markt voor traditioneel beschilderd aanwerken, dat hield op. Ja. Mensen gingen hun geld anders besteden. Uh -huh. uh, ketenvorming in de grote steden, dus er gebeurde van alles. En mensen hadden gewoon geen behoefte meer aan dat product. Toen hebben wij eigenlijk nagedacht, oké, okay, uh, wat gaan we doen? Dat was in rond 94-95. Toen hebben we eigenlijk gekeken door de ogen van alle stakeholders, dus, uh, medewerkers, uh, klanten, uh, aandeelhouders, uh, de, de, de regio Makkum... en zelfs cultureel Nederland tussen aanhangstekens. Mm -hmm. als die naar het bedrijf zouden kijken, wat is dan de kern van hetgeen behouden moet worden of wat gecontroleerd moet worden, ja. is dat het merk of is dat het product? En wij hebben gezegd: nee, dat zijn eigenlijk de vaardigheden die onze mensen in hun vingers hebben mm -hmm. en de kennis die we hebben opgedaan door het uitvoeren van restauraties. Ja. En die twee hebben we eigenlijk losgekoppeld van hun toepassingsgebied... die beide lagen aan de erfgoedkant... en beschikbaar gemaakt voor hedendaagse vormgevers ja. en architecten. En daarmee staat u tot in musea wereldwijd. Ja. daarmee inmiddels hebben we inmiddels... Het Groningen Museum is helemaal beplakt ja. met Markkamer... Ja. Ja. Uh, ja. Museum of Arts and Design in New York is helemaal bekleed oh, met onze ja. materialen. Ja. Dus we hebben in zo'n land... Wat een klein bedrijfje het Markkamer dan allemaal kan... Uh, ja, maar dat is natuurlijk wel... Als je zegt, ik stuur op die twee waarden op dat vakmanschap... in een land als Nederland... Is het, waar het ja. natuurlijk raar is dat je met de hand iets gaat maken... Uh -huh. moet je wel uh, eigenlijk kijken in welk gebied kan dan een rol spelen in ons geval hebben we nadrukkelijk gekozen voor de culturele wereld. Ja, ja. Ja, want dan kan je inderdaad, dus als wij bijvoorbeeld zouden maken wat, als wij marktonderzoek zouden doen en we zouden gaan maken wat de markt vraagt dan is er voor ons geen waarde om dat in Nederland te gaan doen. Dan kan je beter in China gaan produceren. Ja. Ja. Dus dat vragen we ook niet, serieus makkelijk. Maar dus we maken wel, gewoon wat wij voor specialisten. Is ja. dat ook een beetje... He, ik, ik refereerde net aan het onderzoek van Nijenrode, wat gisteren verscheen, Waar het blijkt dat die familiebedrijven stukken sol meer solide zijn... en minder last hebben van de crisis. Juist omdat je die hele historie meeneemt. Juist omdat je weer kunt focussen of juist kunt loslaten. Nou, ik ben natuurlijk niet de vertegenwoordiger van het familiebedrijf... maar meer over hoe dat bij ons is. En wat, wat ik daarvan denk, is... Nou ja, het begint dus al zag, mee dat je ook, hebt ja. natuurlijk geen niet de druk van aandeelhouders. Hè. Zoals bij Heineken bijvoorbeeld... waar je voortdurend een bepaald rendement op geïnvesteerd vermogen moet halen. Dat is bij ons anders. Dat scheelt al enorm. Dus dat zal, is niet het enige, maar het scheelt wel enorm. En je probeert natuurlijk wel zo goed mogelijk te renderen. Maar het is niet het enige gegeven waar je op hoeft te sturen. Dat betekent dat je veel meer kan nadenken over de lange termijn... dan over de korte termijn. Ja. Dat betekent ook... Uh, uh, dat, je, dat er andere waarden zijn waarop je je bedrijf stuurt. Hè, de sociale waarden, dus de omgeving waar je deel van maakt. En in ons geval ook heel nadrukkelijk het cultureel kapitaal... waarvan je vindt dat je een, een waarde kan toevoegen... En dat is wat we doen. Dus, ja. dus we hebben, Natuurlijk is het een economische wereld, maar het is ook een culturele wereld. En die moeten we wel omarmen, behalve dat we het ontzettend leuk vinden om dat te doen. Dat moeten we ook wel om nogmaals in ja. Nederland met de hand producten te blijven Ja, ja absoluut. En het is, het is ook de heritage die, wat u net zegt, met je weet Ja, je voelt het allemaal voelt het vanuit de voelt. Het, is. Ja. het is, het is ja. makkelijk. Ja. Ja. Heeft u helemaal geen last van de crisis? Tipen, ja, natuurlijk wel. wel als, ja, ja. absoluut ja. Ja. Wij, wij zitten dus in luxe producten, hoewel dat ergens uh, gedaald is. Toen ik begon, toen was 85% van de omzet... was traditioneel aardewerk en tegels. Hm. Dat is nu nog maar 15%. 60% zijn projecten met architecten, vormgevers en kunstenaars. Eenmalig, waar dus geen distributie achteraan hoeft uh, plaats te vinden. Ja. En uh, 35%, 25-35% zijn heelendaags vormgegeven producten. nou En die producten, die natuurlijk toch duur zijn... en waar je ook niet meer een type winkels hebt... Hm. zoals je vroeger fokken en ze was een keurige winkel, daar kocht je je dat type winkels bestaat niet meer, in het buitenland ook nauwelijks. Ja. Dus internet speelt daar een steeds belangrijke rol. Dus we hebben een deel van die terugval van traditionele producten kunnen compenseren. Maar het grootste stuk zijn gewoon projecten. Dat je samen met een architect een hele nieuwe huid voor een gebouw ontwikkelt. Ja. Die, wij, die wij vervolgens maken. En, en nou, u... In de bouw is het ook lastig. Dus ja. we hebben last van de crisis. Ja. En bent we u, hebben u, u, toch daarnaar gekeken, Ben je dan de komende 100 jaar weer klaar om het, om het hele zaakje houdbaar te houden? Nou, uh, dat, dat, 100 jaar is een heel end. Maar kijk, als je hem ja, even uitvoert in, die... in uw bedrijfshistorie, <laughs> <laughs> is het niks. Dat is drie generaties hebben, nog. Hè. Twee of drie grote turnarounds gehad binnen het bedrijf. Eén ja. was van bakstenen naar gebruiksaardewerk. 200 jaar later van gebruiksaardewerk naar sieraardewerk. Dat is wat een groot deel van de, oude de oudere Nederlanders nog, ja. ons nog van kennen. En nu zijn we veel meer Oplossingen in keramiek aan het bieden samen en met, uh, laten we zeggen, creatieve mensen. Ja. Nou, ik heb het gevoel dat dat wel bestendig is. Mm. Maar uh, ik zou niet verder durven denken dan, dan, dan oh. mijn pensioen plus tien jaar. Oké, okay. nou hoorden we net, uh, Philip de Redder, die, die uh, stelde ik vier vragen. Even die vraag was: er, waar zou je directeur van willen zijn van je eigen bedrijf? Als dit u. Als u dit zo hoort, meneer de Ridder, toch niet liever zo'n eigen tent gehad... of zelfs een familiebedrijf? Eh, nou, ik moet hen? zeggen, het jukt wel, hoor. Um, ja? Ik zit uh, ademloos te luisteren. Ik vind het ontzettend leuk. En ook heel knap van Jan, dat hij dus uh, de keuze heeft gemaakt... met die twee, twee componenten wil ik in dat bedrijf verder. Ja. Dat wordt mijn USP. En, en uh, dat heeft hij dus heel... ...consistent uitgebouwd tot een uiterst succesvolle nieuwe fase voor het bedrijf. Nou, ik vind dat heel knap. Ja. Daar jeuken mijn handen wel van, Jan. Ja, dat vind dat, ik is, dat mooi. is leuk. Want, ja, met alle respect, u bent loonslaap. Uh, had u niet gewoon ook heideke willen leiden als ik die vier vragen nu gesteld had? Nee. Nee? Dat had ik niet <laughs> geweldig. Nee, zie je ja, ja. wel. Nee, nee, lijkt me geweldig, geweldig bedrijven natuurlijk ja. de ja. schaal waarop zij, ja. jou, Kijk, dus de, wij, wij werken bij een klein bedrijf. Dat betekent dat je ook heel erg operationeel bezig bent. Dat ja. je soms ook met dingen bezig bent waarvan je denkt... ...ja, dat kan anders ander veel beter doen. Uh, dus dat mis je wel eens. Bij een groot bedrijf heb je natuurlijk een grotere apparaten... waar je op kan steunen. Dan kan je ook grotere stappen maken. En, en, en, en, en zit je wat royaler in je vel. Maar alles bij elkaar genomen. De vrijheid die ik heb om de kant op te gaan... die ik verstandig vind uh, voor het bedrijf... in overleg met commissaris, ja, die zou ik niet willen missen. Ik zie iemand heel jaloers geworden. Die de maar de vierde generatie de Heineken... Die, <laughs> he, mevrouw De Cavallio slash Heineken... die is zeer betrokken bij het wel en we van ons bedrijf. hoor, En, en, en draagt ook zeer bij tot uh, zeg maar de nieuwe fase waarin wij helemaal aan het opgroeien zijn als bedrijf. Ja, maar de uh, uh, ridderbier wat er ooit was, dat is niet ja. het eigen merk. Hè? Ja. Nee, dat, nee, nee, dat, nee is dat is een prachtige prachtige brouwerij, uh, <laughs> brouwerij in Maastricht geweest. Ja. Dat is altijd een mooie anekdote. Ik zei altijd tegen Thijs Brandt. Ja, er zijn eigenlijk drie brouwers die hun eigen merk hebben. Dat was Freddy Heineken, dat was Thijs Brandt. En dat was uh, Philip de Ridder. Dat grapje vond hij nee, niet lekker. Nee, nee. <laughs> Erik, wil u beiden danken. Hartelijk dank voor uw komst. Jan Tigelaar, directeur van Koning Tigelaar uit het Friese. Mark Dank Informatie over deze uitzending check trotsingbedrijf.nl En dan gaan wij uh, ontspannen met het levensverhaal van de uh... Tassenontwerper Omar Mooney leest als een sprookje. Op negenjarige leeftijd ontvlucht hij de burgeroorlog in Somalië. Volgt modeopleiding aan het mbo en begon al tijdens zijn studie... met het ontwerpen van hele bijzondere tassen. Inmiddels is hij slechts 25, maar zijn er door hem ontworpen... tassen in binnen- en buitenland een succes. Uh, Hillary Clinton heeft bijvoorbeeld een echter Omar Mooney. En zo zijn er heel veel celebrities die met een tas lopen... van deze jonge Haagse jongen. Voor inspiratie en uh, ontspanning gaat hij regelmatig shoppen... op de Denneweg in den Haag. Omar Mooney, onze verslaggever Micha Blok, mocht met hem mee... en ontmoeten we bij een andere Haags Instituut Bakkerij Hessing. Ruikt lekker, hè? Omar, kan ik je helpen? Ja. ja. Heb je een, een stukje kakken? Ik heb alleen maar een hele voor je. Een hele, dan hebben we natuurlijk een hele mee. Maar ik zou graag wat van die boterstukjes willen. Wil je er eens een proeven? misschien? Even een proeven. Vers. Vers. vers? Net vers gebakken? Ja, ja, ja, natuurlijk. Nou, Dat is echt lekker. Dit is bakkerij Hessing. Hier kom je dus regelmatig. Ik kom hier eigenlijk elke week. Ik vind het toch wel erg leuk dat het zo haags is. En ik maak een product natuurlijk ook hier. Maar ook dat stukje ambacht. En als je hier binnenkomt ruik je natuurlijk een en al een heerlijk bakkersgeur. Ja, en dat heb je natuurlijk bij ons op het atelier ook. Dan ruik je echt uh, het leer. Dan weet je dat hier echt wel een soort van een magie ontstaat. Hey, en de Dennenweg is dus een plek waar je gewoon komt voor je ontspanning en je inspiratie? Ja, ik, ik vind het zo lekker om met mensen te praten. En ook daar weer wat van te leren. Zo heb, zo heb ik eigenlijk heel mijn bedrijf opgebouwd. Het is een theewinkeltje. Ik heb natuurlijk zelf een concept dat heet de back and tea. Dat is een high tea bij ons in de winkel. zit je echt met cupcakes en oosterse gerechtjes. Dus ik heb een hele high tea zelf ontwikkeld. Dus theewinkeltjes inspireren me altijd. Het is nog maar drie jaar geleden hè, dat je eigenlijk de modeopleiding aan uh, het mbo hebt uh, afgerond. Ja. Maar heb je daar ook ondernemerschap geleerd? Nee, ik heb dat absoluut daar niet geleerd. Ik denk dat de ondernemer moet wel in je zitten. En als je gewoon een beetje kriebels krijgt, dan moet dat gewoon zelf gaan ontwikkelen. Welk deel van je bedrijf uh, geeft jou de meeste stress? Het zakelijke aspect wel. Ik zou het liefst willen dat dat echt allemaal moet verdwijnen. Dus echt puur met het creatieve bezighouden, dat, dat lijkt jou ideaal? Absoluut. Op een gegeven moment moest ik ook gaan ondernemen. Ik had een tas gecreëerd en die moest verkocht worden. En aan de juiste mensen. Je bent nog maar 25. En heel veel verantwoordelijkheden. Heb je wel eens het gevoel van... heb ik niet te veel verantwoordelijkheden voor een 25-jarige? Ja, ik heb heel veel verantwoordelijkheden voor een 25-jarige. Daarom heb ik ook superregels voor mezelf gemaakt. Ik dus heb een soort van een contract met mezelf. van, joh, Tot zes uur gaat die deur echt dicht. Dan maak ik echt tijd voor familie en vrienden. Zes dagen in de week eet ik bij mijn moeder gewoon. En dan uh, rond acht uur ga ik gewoon wat drinken met mijn vrienden. En lukt het dan ook altijd om je hoofd echt vrij te maken? Ja, want kijk, dan ben ik, ik heb thuis ook geen internet. hè? Dat, ik, het valt me op dat dat uh, best bijzonder lijkt tegenwoordig. En uh, ik heb ook geen internet op mijn telefoon. Dus ik hoef echt geen mailtjes te ontvangen thuis. Zou ik ook nooit willen openen. En in welke fase bevindt je bedrijf zich nu? Ik denk wel dat ik wel echt wel in een bijzondere periode zit. Zeker hoe het product nu ontvangen wordt. En ik vind het gewoon te gek als iemand zegt, ik heb een echte oma Muni. Wie is Pampa Bex? Een concurrent. Een zekere concurrent, maar ook een vriend. En duurt het nog lang, denkt u, voordat, uh, voordat hij zijn eigen zaak uh, krijgt op de Dennenweg? Nou, op de Dennenweg weet ik niet. Hij is meer dan welkom. Hoe meer tassenwinkels, hoe beter. Hoe loop je hier rond dan? Waar kijk je naar? Als ik hier binnenkom, vraag ik altijd meteen naar Koen. Ik kijk bijna nergens meer naar tassen... Als je heel de dag zelf onder de tassen zit, kijk je echt niet meer naar tassen. Ik vind het wel altijd leuk om te horen hoe hij het bijvoorbeeld doet. En dat vraagt hij dan ook weer aan mij. Dus het gaat meer eigenlijk om de onderneming. En uh, joh, het is allemaal leer. En, uh, het is wel uh, grappig om van iemand te horen een tassenontwerper ontwerpen die zegt: Het is allemaal leer. Ja, het is allemaal leer. <laughs> Zouden zou bijna zeggen: Het is allemaal rotzooi. Nee, nee het is, uh, ja, je zit er zo in. Daarom zeg ik ook altijd, als ik de deur heb gesloten... dan is het ook echt klaar om zes uur. Anders blijf je maar aan de gang gaan. En het is ook zoiets als ik uh, een vrouw zie met een mooie tas. Ja, ik kan, kan je ook niet altijd naar de dag. Want Het staat ook een beetje raar, hè? Als, als een donker jongetje naar zijn tas gaat kijken. Dus ik heb dat ook maar afgeleerd om dat niet meer te doen... Dat zei, dat zei Helmer Mooney in Den Haag in gesprek met verslaggever Mischa Blok. Ze waren lekker aan het shoppen. Ja, en dan gaan we geld verdienen. Zoals u weet, het sluitmoment van deze Tosse bedrijf elke week. En we gaan deze week geld verdienen aan breiende omaatjes... Twee trends. Gebreide kleding is helemaal hip. Anno 2011. En daarnaast neemt de vergrijzing toe. Dus er is een enorm arbeidspotentieel van oudere dames. die nogal houden van het klikken van breipennen. En daar zijn twee mannen op ingesprongen. Bedrijfskundestudent Nick van Hengel. en studievriend Jip Pullens. En die combineerden beide ontwikkelingen. en ze starten dus dit jaar. hun bedrijf Granny's Finest. En ze zitten hier aan tafel. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kom je op het idee. om oma's in te zetten. golf Wat zijn het omaatjes allemaal? Die breien? Ja. Ja. ja? En hoe we het op het idee gekomen zijn, uh, ik, mijn opa zat in een verzorgingstehuis. Mm -hmm. En uh, ik ging daar regelmatig op bezoek. En daar zag ik inderdaad dat een dame heel enthousiast aan het breien was de hele tijd. Als ik daar kwam. Mm. En uh, ik werkte met haar in gesprek en vroeg van, wat, uh, ja, waar bent u nu voor aan het breien eigenlijk? Wat maakt u? Voor wie is het? En daar had ze eigenlijk niet echt een antwoord op. Ze was aan het breien omdat ze het leuk vond om te doen. Maar zat, zat daar niemand meer om, uh, om het voor te maken? Dus er was een, heel, een, een, een kamer gevuld met breiwerken die nooit afzet vonden? Of gingen ja. die wel ergens naartoe nog? Uh, nee, nee, ze, ze, ze, nee ze, ze, ze zei ik uh, <laughs> maak een pannenlap of een hondendekje. Of, ze wist het eigenlijk niet. Oké, okay, en nou is breien helemaal in. Hè? We worden niet jip. Uh, breien is in anno 2011. Gebreide kleding ook. Maar dat moeten niet van die tutterige uh, vestjes en frokjes zijn uit de jaren 50... die oma's toen uh, zelf nou, breiden, neem ik aan. Nee, hey, absoluut niet. We, we werken ook met uh, jonge designers samen, eigenlijk, die eigenlijk uh -huh. alle ontwerpen maken. Okay. Uh, Anne Snijders en uh, Sascha Vos de -Wauw. En zij uh, vertalen eigenlijk het, uh, het huidige modebeeld uh, in hun ontwerpen. Ja. En dat wordt gebreid uh, door de dames die dat eigenlijk hebben. best En dat wordt hand, handgebreid. Want je, je zou zeggen, ja. jongens, er zijn breimachines en als je naar China gaat... dan is het twee keer trekken en uh, je hebt hem uit een breimachine. Maar... Ja, dat is toch niet... Het moet toch, wel handwerk zijn. Uh, het ambacht, wat ja. eigenlijk langzaam aan het verdwijnen is in ja. Nederland... Dat geeft wij eigenlijk weer een frisse nieuwe invulling. En hoeveel uh, breiende oma's hebben jullie aan het werk inmiddels? Zijn er ook mannen trouwens? Zijn er ook opa's die breien? Nee, we hebben op dit moment een groep van ongeveer twintig senioren dames. Senioren dames heet ja. ja. En zijn die allemaal op één plek geconcentreerd of heb je die door, door uh, het hele land zitten? Op dit moment zitten ze op één plek, in mm -hmm. Rotterdam-Alexander. Oké. Okay. En er uh, ja, staan heel veel verzorgingstehuizen. Dus ze wonen allemaal uh, daar in de buurt ook. En op één plek uh, hebben ze dan een, mooie uh, een mooie zaaltje ter beschikking. Ja, en daar zitten ze te breien. En daar komen ze naartoe krijgen ze lekker kopje. Bij, bij elkaar zitten ze samen te breien en, ja. te, en te kletsen. Ja, vooral dat. Ja, dan moet je er wel voor zorgen. dat Het, uh, ja, het is een soort sweatshop inderdaad. Nou, zo, moet je dat, zo, zo, zo moet je dat absoluut niet zien. Het is maar, juist gewoon ontzettend gezellig. Het moet niet gezellig worden, hè, man, hè want er moet gewoon wel productie worden gedraaid, toch? Nou, het aardige is om te zien. Dus ze nemen het, het werk mee naar huis. En uh, s'avonds voor de tv uh, zitten ze gewoon Wordt lekker uh, gewoon op gebruikt. het gemak te breien. Laten we nou zo'n zo een, een truitje, Jip. Wat kost dat? Een beetje een design trui, als dat oma gebreid is. Ja, helaas op dit moment uh, geen trui. Uh, dus, uh, okay, maar uh, uh, maar uh, eigenlijk we... mode uh, We uh -huh. hebben sjaals vanaf uh, eigenlijk 49, uh, 95. Uh, ja. En wie houdt er wat aan af? Wat, wat, wat krijgt een breiende oma ervoor van, bijvoorbeeld? Uh, nou, uiteindelijk gaan we aan het einde van het project... gaan we met z'n ja. allen een gigantisch leuk uitstapje maken. Oké. Okay. En, uh, en daar, de inkomsten gaan daarvoor zorgen hoe groot het uitstapje gaat worden. Ze breien om niet, gewoon omdat ze het gezellig vinden. En we sparen voor een uitstapje, ja. zo moet je het eigenlijk zien. Alles. Ja. Wacht even, er blijft niks hangen voor, voor Niek en Jip. Uh, in nee, we bedrijf, zijn, een, we zijn een stichting. En uh, ja, alle, alle inkomsten worden ingezet uh, voor de doelen van de stichting. Dus dat gaat... Tegengaan van, van eenzaamheid onder ouderen. En dat platform bieden aan, aan jong talent. Wat een mooi en edel doel is dat eigenlijk. Zeg. Maar je moet zelf ook brood eten. Hè? Je kan als bedrijfskundestudent student uiteraard niet het eeuwige leven uh, uh, leiden. En daarna de arbeidsmarkt in en dan de oma's tevreden houden. Dat lijkt me niet een hele goede een sustainable future. Hoe gaan jullie geld, geld verdienen hieraan? Nou, op het moment dat het, dat het modemerk wat meer aandacht krijgt, mm -hmm. populairder wordt, ja, ja, zorgt er dat op die manier ook voor dat je dat je inderdaad jezelf ook gewoon in dienst kan nemen, zeg maar. Grannies. En dan worden de grannies die worden ook betaald, neem ik aan, op dat moment. Nou, als ze dat zouden willen, wellicht. Maar dat willen ze niet? Is nou, dat wel eens voorgesteld? We, hebben, we zo... hebben er vaak met ze over gesproken, ja. van ja, wat vinden jullie nou belangrijk? En ze vinden het, het samen zijn. En ook, ook leuk, de, de samenwerking tussen jong en oud... en het betrokken zijn bij een bijzondere breiklub. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk veel ah, meer waardevol, mooi. zeggen ze, dan... Uh... Maar het is toch opdracht breien? Want ze krijgen dus een ontwerp... Hoe worden die ontwerpers betaald, bijvoorbeeld? Uh, die, ontwerpers hebben, die ontwerpers hebben zich uh, vrijwillig uh, voor dit project okay. uh, ingezet. Ja. Het hm. is dus inderdaad uh, veel uh, op basis van vriendschap. En, ja. uh, zo zijn wij. Uh, ook aan dit ook project. Begonnen. Ja. Ja. Nou zit je, Rotterdam-Alexander, daar, daar, daar is het goed. Maar zit in het midden van het land zit het Miegel, het van de bejaarderhuizen, in het oosten, in het zuiden. Gaan jullie dit nog verder uitrollen, deze bijzondere breiklub? Ja, we zijn van plan om ja? uh, volgend jaar wel uh, ervoor te zorgen dat er. Uh, eigenlijk door het hele land de mogelijkheid moet zijn om als, uh, als eraan mee te doen. Gaan jullie ook opleidingsplaatsen uh, uh, uh, form, formeren voor, uh, voor uh, bejaarden, kan ik me voorstellen? Oma's die nog niet breien, maar wel bij de club willen horen? Nou, het, is bijna, het is wel zo dat bijna alle senioren dames van die leeftijd... Die kunnen breien? Die, die kunnen het wel, ja. Iedereen die voor 1970 op school heeft gezeten, <laughs> ja. die heeft het gewoon geleerd. Die leerde op school breien? Ja. Dat, kunnen jullie breien, man, of niet? We beginnen er steeds uh, meer in thuis te raken. We <laughs> maar... zijn nu begonnen met, uh, met naaien. Dat uh, gaat dus redelijk goed af. <laughs> <laughs> ja, links aan rechts. Jullie, ik wil jullie hartelijk danken. Niek van Hengel, Jip Pulles van Granny's Finest. Is er nog een punt en elletje van het bij? bij? Granny'sfinest.com Dat dacht ik wel. Granny's Finest. En daar dus handgebreide, mooie, gedesignde zaken. En er blijft niks aan de strijkstok hangen. Dank je voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Dames en heren, informatie uit dit programma kunt u terugvinden op onze website www.trosinbedrijf.nl en op Teletext pagina 257. Vragen en opmerkingen moet u mede naar inbedrijf.tros.nl En na het nieuws van twee uur kunt u luisteren naar de Tros Auto Show. En gaan we nog eventjes naar het NK-afstand, de Herenveen? Want daar wordt de finale 500 meter gereden bij de mannen. Samen thuis, samen Tros.